Citydijkers met het NOS Journaal. De komende ochtend rijden op veel plekken geen treinen, bussen en trams. Medewerkers van de NS, maar ook van de regionale vervoerders als Arriva, Keolis en QBus leggen het werk neer. Ze willen dat een regeling blijft bestaan om eerder te kunnen stoppen met werken. Die regeling geldt voor mensen met een zwaar beroep en loopt volgend jaar af. Door de staking rijden er vanaf 4 uur vanochtend tot 8 uur s ochtends geen treinen en bussen. Alleen tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden een aantal treinen. Als het kabinet alle maatregelen doorvoert die kunst en cultuur raken... loopt de sector jaarlijks zo'n 200 tot 350 miljoen euro mis. Daarvoor waarschuwen gemeenten, private financiers... en organisaties uit de culturele sector. Ze spreken van een kaalslag door de plannen van het kabinet. Niet alleen de inkomsten uit subsidies zullen daardoor dalen, vrezen ze... Ook de inkomsten uit bijvoorbeeld ticketverkoop gaat omlaag doordat de btw wordt verhoogd. Of het kabinet alle plannen doorzet zal vrijdag duidelijk worden. Dan wordt het regeerprogramma gepresenteerd. De Palestijnse Rode Halve Maan zegt dat het Israëlische leger twee van hun medewerkers heeft gearresteerd. Eerder gisteren zou het leger het centrum van het Rode Kruis op de bezette westelijke Jordaanoever hebben bestormd. Medewerkers moesten het gebouw verlaten. Ook deelde het Rode Kruis een foto met een vrijwilliger. Die werd beschoten, terwijl die iemand verzorgde in het vluchtelingenkamp in Toukeren. Vier bergbeklimmers uit Italië en Zuid-Korea, die al drie dagen werden vermist, zijn dood teruggevonden op de Mont Blanc. Volgens de Franse hulpdiensten zijn ze overleden door uitputting. Ze waren tijdens slecht weer in de problemen gekomen op de berg. De vier klimmers lagen niet ver van de top van de Mont Blanc. Het weer vannacht flink wat regen, het is ongeveer een graad of 10. Ook de komende dag pittige buien met onweer hagel en harde windstoten. Het wordt uiteindelijk maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Learned so much from you.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 Punt 9. CFR. Anda sola nunca le baja su ego. Me provoque y facilito me le pego. Y es que se está prendí en fuego. Que no se enamore y está para el juego. Anda sola, nunca le baja su ego. Me provoca y facilito me le pego. Y es que yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así.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 Any